Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een echtpaar uit Rotterdam zit om tientallen Polen. De man van 57 en zijn vrouw van 51 regelden werk voor de Polen via uitzendbureaus... en hielden vervolgens een deel van hun salaris achter voor huisvesting en vervoer. De Polen woonden in Stakervens, spraken geen Nederlands... en waren van het echtpaar afhankelijk voor werk, inkomen en onderdak. De 17 Polen zijn opgevangen door de organisatie voor slachtoffers van mensenhandel Comensa. In de Syrische hoofdstad Damascus is een hooggeplaatste militair doodgeschoten. Hij werd bij het verlaten van zijn huis aangevallen door drie gewapende mannen. De generaal stond aan het hoofd van het militaire hospitaal van Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Syrische staatstelevisie zegt dat de aanslag werk is van gewapende terroristen. De generaal is de eerste hoge functionaris die is omgekomen sinds de protesten tegen president Assad elf maanden geleden begonnen. De werknemers van Netcar in Borren leggen woensdag opnieuw het werk neer. Het personeel trekt dan naar Den Haag... waar s'avonds een kamerdebat wordt gehouden over de toekomst van Limburgse autofabriek. De FNV verwacht dat een groot deel van de 1500 medewerkers in Den Haag aanwezig zal zijn. Nederland bindt massaal de schaatsen onder en dat merken ze ook op de EHBO. Er komen veel ijsslachtoffers binnen met botbreuken, kneuzingen en andere schaatsblessures. De organisatie van de molentocht door de Alblasserwaard... zegt dat er veel valpartijen waren op de verschillende afstanden... Ook op de Ankeveense plassen gebeurde tijdens toertochten veel ongeluk op het ijs. In het medisch centrum Leeuwarden is het de drukste dag van het schaatsseizoen. Op de spoedeisende hulp daar melden zich 77 mensen, 51 van hen met botbreuken. Het weer op veel plaatsen zon, in het noorden en oosten wat bewolking, het vriest een graad of 4. Morgen vanuit het noorden meer bewolking en winterse neerslag, dan wordt het in het noordwesten boven 0. In het zuidoosten een paar graden onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden, 2 kilometer. Er lopen zwanen op de weg. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 2 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En verderop bij de Uithof, 3 kilometer. Daar zitten gaten in de weg. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gets Better. Wat een platen. Heerlijk, heerlijk. De opening van uur 3 Ryan Shaw, dus het is zaterdag 11 februari. 7 um, over 4. Van harte welkom bij Zandvoort op zaterdag. Ja, en uh, Lou Rolls uh, was goed geraden met Lady Love, dat heb je al gezegd. Ja. We hebben de, dit uur nog twee keer twee kaarten. Te vergeven, dankzij de manager van uh, de Rai in Amsterdam, Marcel Arends. Nogmaals hartelijk dank. Het biertje komt je toe. We gaan nog twee keer twee kaarten weggeven uh, gedurende het laatste uur. Wat gaan we het laatste uur doen? We krijgen het vreselijk druk. Half vijf hebben we het dier van de week. En die heet Sharky. Sharky? Ja, we nou, een Sharky. <laughs> en deze hond lijkt er spreekpunt op. <laughs> Goed, rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard het gedicht van de week en het wordt weer een mooie. Ja. En die gaat uiteraard over Valentijnsdag. We gaan straks even bellen met, mijn, uh, ja, met onze collega Rob Hart. Ja, ja. Die verblijft ergens uh, in Gelderland in een of andere herstellingsoord. Want die kon het allemaal niet meer aan. En we gaan eens even met hem bellen en eens kijken hoe hij deze dagen doorkomt. En dat is rond de klok van kwart over vier. Dus luisteraars, blijft u lekker luisteren het laatste uur. We gaan langzaam richting uh, Valentijnsdag. Dus de muziek zal er ongetwijfeld ook een beetje die kant... ...opgaan Rudy. Hè? Lijkt me een goed plan. We, we maken er een leuk yes. laatste uur van. En uh, ik zou zeggen, blijf te luisteren. Houd pen en papier en de telefoon bij de hand. Want u maakt nog kans op twee keer twee kaarten... ...voor de huishoudbeurs... ...in Amsterdam. Hoewel dat ook altijd goed is natuurlijk. Maar wat was dit? Mama's Gun, Let's Find A Way. Je blijft me verrassen. Wat een lekker nummer. Het is echt zo'n zweefnummer waar je inloopt en langzamerhand je, je ontplooit tot, tot jezelf. Ja, maar, of is het weer te zwevend? Is er een nou, ander, ander programma op deze op ja, die is, dat is voor Inspiratieradio. De, dat is voor de zondagavond. <laughs> uh, goed, uh, luisteraars, het is weer zover. Ja? Even toepassen op muziekje. Ja, heel goed. Ja, dan we gaan we weer reizen. Hier Twee kaarten hoor. voor de Huishoudbeurs van 18 tot en met 26 februari. Belangeloos ons uh, ter hand gesteld door de manager services van de RAI in Amsterdam. Nogmaals, Marcel, hartelijk dank. We gaan voor de ene laatste keer weer een plaat draaien. En uiteraard uh, uh, moet u dan even naar de studio bellen. Volledigheidshalve nog even de nummer: 023 573 1969. Uiteraard zijn CFM-medewerkers en aanhang uitgesloten van deelname. Uh, degene die zo meteen het eerste belt en het goede de, de acteur of acteur, de zangeres of zanger uh, goed raadt en het nummer uh, heeft weer recht op twee vrijkaarten voor de huishoudbeurs en uh, op het moment dat het nummer begint gaat de telefoon op de haak en staan de lijn open. Kaarten zijn er weer uit. Je hoorde Arita Franklin, I say a little prayer for you. Ja, we hebben iemand uh, heel erg gelukkig meegemaakt. En Womack en Womack en Teardrops. En als ik Womack en Womack draai, ja. moet ik uh, altijd aan één persoon denken. En die hangt nu aan de lijn. Rob, goedemiddag. Hey Rudy, goedemiddag. En hallo Albert Jan, collega. <laughs> Goedendag, meneer Rob... Je, wij hadden al, over dat, we hadden de luisteraars al gemeld dat je in een herstellingsoord zit En we zijn erg benieuwd waar je zit We zitten camping verder Verder, en waar ligt dat ergens? Ja, nou, dat ligt uh, vlakbij Falkenswaard uh, okay. En hoe kom jij daar nou in godsnaam zo terecht dan? Nou, we zijn over de snelweg gereden <laughs> Toen moesten we af, afslag 32 hebben, maar we zijn doorgereden tot 36 Oké, okay, tellen is moeilijk hè? En toen denk ik, nou, we waren een camping verder, dus uh, ja, maar zover moet het nog <laughs> <ook> niet zijn. <laughs> Oké, okay, wanneer zijn jullie er heen gegaan? Uh, we zijn er gisteren heen gegaan, snelbandjes uh, onder en uh, het ging allemaal goed. Ja, en wat is er zo al gebeurd tot nu toe? Want jullie, jullie blijven nog even weg, hè? Nou, er is te veel om op te noemen gebeurd. Nou, choqueer ons niet te veel, maar wat uh, is er al door uh, de revue gepasseerd? Nou, gisteravond uh, waren we, waren we zeg maar bij de Markentoon. De en uh, toen hebben we een live optreden van Sjoers gehad op het podium. Oh, was hij weer dronken? Ja, ja, hij moest zingen van, uh, van een jonge dame. Die had hem op het podium gesleurd. <laughs> En wat was het nummer wat hij moest zingen dan? Hij moest zingen, ja, hij mocht zelf wat uitkiezen. Oh, en het is, wat is het geworden dan? Ja, dan de Fabertjeskrant kwam hij niet. Dus. <lacht> <lacht> oké, okay, nou, vertel verder. Ik weet niet de bestaat hij was, dan. Ja, oké, okay, maar ver, vertel verder. Nou, verder hebben de boys en de dames vandaag gezwommen. Gezwommen? Gezwommen. Oké. Okay. En we hè? <lacht> Ja, spannend hè. Jij, jij, hebt, jij hebt je haartjes niet nat gemaakt? Nee. Voor zover jij haar hebt dan. Nee, ik, zit, ik zit nog in een roes, Dus roes. Uh... <laughs> Oké, okay, en wat staat er nog op programma voor vandaag? Veel rusten denk ik hè? Vandaag, uh, gaan we uiteraard weer uh, spelletjes spelen. Hè? Dat hoort, uh, hoort bij zo'n weekend. S spelletjes, zoals? Ja, uh, zoals uh, Monopoly. Ja, dat was altijd je eindje hoor, gisteravond. <laughs> ik had zoveel geld, maar je had, dat wil ik niet weten. Goed, maar met, met, met, met wie ben je daar? Je zit er niet in je eentje zo te horen. Nee, ik ben met uh, Nicky. Ja? Ja, met uh, Daan en met Jos. Zo, wat een gezelschap. Ja, en zo daar komt de familie Smits ook nog langs. Smits... Die ken je vast wel. Smits, nooit van gehoord. Want... <laughs> die wil je niet kennen. En dat ook weer. <laughs> dus dat wordt nog een gezellige avondje, hè? Het wordt een hele gezellige avond. En wanneer kom je terug? Morgen of overmorgen? Nee, overmorgen. Dus uh, volgende week ben ik gewoon weer van het partij. Oh, Oké, okay, want volgende week maandag is er staat er ook iets te gebeuren, hè? Uh, is het zo? Ja, toch? Ik, ik weet van niks. Jij niks wil weten, niks? Wat zijn jullie van plan? Nou, we regelen wel wat. Maar goed, uh, vanavond dus krijgen jullie bezoek. En wat wordt er zo al gegeten? Uh, Natie! <laughs> <laughs> zelf gemaakt of zelf gehaald? Nee, zelf gemaakt natuurlijk. En Nicky uh, doet vanavond goed de best in de keuken. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Oké okay, jongens, nou, wij wensen je nog uh, erg veel plezier en we hopen je dan uitgerust en wel met, weer, weer terug in Zandvoort te mogen begroeten. Hé, hey, maar ik uh, Rudi helemaal niet. Je schiet alleen het uh, programma te doen. Nee toch? <laughs> nee hoor. Ik ben nog hoor, op. Oh, gelukkig. Hey, drink er eentje op ons, hè? En uh, niet volgende week weer stiekem met al met jouw programma <laughs> kunnen. Nou ja, nou ja. Nou, maar uh, het gaat hier uh, bijzonder goed. En je kan natuurlijk maandagmorgen de herhaling luisteren. Maar dan ben je toch ziek. Ja, dat ga ik zeker doen. Uh. Want dan lig je toch ziek in je bed, of niet? Nee, nee, nee. Waarom? Nou, weet ik niet. Na, na zo'n zo weekend ben ik, zou ik ziek zijn. Nee, joh. Nee, joh. Oké. Okay. En nou, heel veel plezier nog daar. Hé, hey, ja. dankjewel Roep. En jullie ook. En uh, tot, uh, tot maandag, zou ik zo zeggen. Goedemorgen, gezellig. Groetjes aan de rest en de mazzel. Hey, hoi. Hoi. It's the price I got for the lies I've told. That the truth it no longer thrills me. And why can't we love when it's so De nieuwe van Snow Patrol, van een uh, nieuwe album, vorig jaar uitgekomen, Fallen Empires, hoorde je In The End. Het en... is uh, half vijf, Je luistert naar Zandvoort op zaterdag. Het is uh, 4 of 11 februari 2012 en we gaan naar dier van de week. Ja, maar daarvoor nog even een dienstmededeling, want uh, ik, had nog een, ik heb nog een verzoekje liggen en die gaan we draaien, maar die draaien we na het gedicht. Ja. Uh, ...wat dan uh, over Valentijnsdag gaan... ...en dat verzoekje, dat past er erg goed bij... ...dus dat draaien we erna. ...dat is even voor degene die zit te luisteren. Goed, maar nu het dier van de week. En dan hebben we het over Shaki. Nou, ik ken een Shaki. <laughs> maar goed, deze Shaki is vier jaar jong... ...en zit inmiddels alweer twee jaar in het asiel. Hij wil nu wel in zijn eigen huis. In het begin was hij erg bang... ...en vond hij niemand aardig. Ook andere honden konden niet bij hem in de buurt komen. Inmiddels is hij erg veranderd... ...en er zijn steeds meer momenten... ...dat hij een knuffel komt vragen. Hij kan dan erg lief zijn. Met honden die hij niet goed kent, kan hij nog steeds niet goed omgaan. Vooral reuen duldt hij niet in zijn buurt. Zou ik ook niet willen trouwen. Ook aan de lijn valt hij regelmatig uit naar onbekende honden. Om deze reden wordt hij ook altijd met een muilkorf uitgelaten. O, goos. Onder goede begeleiding van een gedragstherapeut en met veel geduld kan dit worden aangepakt en zal zijn gedrag langzaam maar zeker verbeteren. Shaki kan niet goed alleen zijn, dat gaat hij zich vervelen en op slooptocht. De oplossing hiervoor zou een bench zijn wat hem nog wel uh, zal moeten worden aangeleerd. Shaki is op zoek naar een baas die hem aan kan. Veel geduld heeft en met een gedragstherapeut aan de slag gaat om hem een uh, voorbeeldige hond te laten maken. Durft u deze uitdaging aan, kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Dierentehuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En op internet www.dierentehuis-kennemeland.nl www Nou, wie geeft Shaki een huis en gaat met hem aan het werk? Nou ja, la laten we het hopen dat hij snel wordt opgehaald. Dan, ja, ik bedoel, twee jaar in het asiel is meer dan genoeg. Dus uh, iemand die tijd en energie daarvoor over heeft, neem Shaki in huis. En over Shaki gesproken? Conny van den Bos, Shaki van de Hoek...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 Feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you messed me around. I've been hurt, I've been hurt, I've been a hurting, but there's no way out. I've been hurting, but there's no way out. I'm how you know regret I'm a wandering how you know regret Wat ben ik blij. 12 maart ga ik naar deze artiest toe in, uh, in Den Haag. Paard van Trooje. Zeg. Jonathan Jeremiah. En Heart of Stone. Oké, okay, luisteraars. Daar zijn we weer, ja. <laughs> met een prijzenmuziek. Met een prijs. We gaan het iets anders doen, maar dat hoort u zometeen. Nogmaals, we gaan weer twee kaarten weggeven voor de huishoudbeurs. Die wordt gehouden van 18 tot en met 26 februari in de RAI in Amsterdam. En nogmaals, hartelijk dank aan Marcel Arends, de manager services... ...die ons die kaarten ter beschikking heeft gesteld voor dit goede doel, kan ik me bijna zeggen. Ja. Maar we maken het nu even wat moeilijker. Want u gaat namelijk een cover horen van een heel oud nummer. En de uitvoerende, degene die het uitvoert, dat is Julio Iglesias. Daar zijn we het al wel over eens. Maar waar wij naar op zoek zijn, is de origine, de, laten we zeggen, degene die het voor het eerst uh, uitgebracht heeft. En ik verraad alvast dat het een Fransman was. En het was een, en de titel van het nummer. Dus wij gaan zo meteen luisteren naar Julio Iglesias, met een, met een Frans nummer. En wat wij willen weten is van wie is dit nummer origineel? En wat, hoe heet de titel van dat liedje? Eh, Mocht het niet geraden worden, geen ramp, want morgen om twee uur, Rudy... Bij Zondag in Camland zijn dan de kaarten te vinden. Zijn dan de kaarten te vinden. Dus nogmaals, u gaat luisteren naar een cover gezongen door Julio Iglesias. Wij zijn op zoek naar de originele Franse uitvoerder en de titel van het nummer. Sterkte en de telefoon gaat op de haak. <tied> Het is telkens een nieuwe chanson française. Qu'il faut zang. En het is les paroles parce que alle teksten de la deze il y a netjes jours, Het is net netjes jours. Et is net netjes gemaakt. Het is net netjes gemaakt. Het is net netjes gemaakt. Het is net netjes gemaakt. Het is net netjes gemaakt. voyez. is net La mer. Het is A des reflets d'argent, la mer, des reflets changé sous la pluie. Nee, nee, oh, yeah Oh, yeah Where is it, Tom? a ver ese golf edinson son Don't Da bere sen le de gol de claire ed il sanson da mura o Ik wil graag een applaudissement voor la belle orchestre de l'Olympia de Paris, die is magnifiek. S'il vous plaît, trak je. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u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 Een beetje bestaat uit uh, alleen maar blanke. Ik zou het niet zeggen, want het is heel erg funky. Everage ja. wideband, let's go around again. Het is kwart voor vijf geweest en dat was zeker. Even snel nog oh. even een berichtje. Het laatste uh, uh, nummer is wel uh, geraden, de uitvoerende, de Fransman. Maar ja, het was mijn broer, dus ja, dan, mag, dan telt het niet. Nee, hè? dan telt het niet. Aanhang is niet. dat. Hè? Ja, dat is aanhang, dus helaas. Maar goed, luister, als dus morgen om twee, vanaf twee uur kunnen je nog twee kaarten weggeven. Ja, klopt. Niet? Morgen bij Zondag in Cameland de laatste kaart voor de huisartsbeurs. Dus uh, luisteren. Het is kwart voor geweest, dus de tijd voor Gedicht van de Week. 14 februari valt altijd op Valentijnsdag. De dag waarop je mensen verwennen mag. Dan geef je een geschenk aan diegene van wie je houdt... die je niet wil missen voor geen goud. Deze dag laat hartjes opbloeien... Waaruit iets moois kan groeien. Waarop je beladen wordt met geschenken. Een dag om aan te denken. Samen zijn, samen zijn. Ik wil met jou samen zijn. Want ik ben Jan Valentijn. Met jou wil ik samen zijn. Wij tweeën, we zijn een stel. En ik weet het, jij weet dat ook wel. Maar toegeven, dat doe je niet. Je bent bang dat iemand je met mij ziet. Samen zijn, samen zijn, ik wil en ben jouw Valentijn. Mijn grootste droom, dat ben jij, samen huppelen door de wei. Daarna een romantische wandeling langs het strand, voor altijd samen hand in hand. Zwoel kijken in je ogen, want mijn liefde voor jou is niet gelogen. Bij jou voel ik me altijd fijn, wil jij mijn Valentijn zijn? Wat is hier weer mooier deze week? Wil jij ook dat je gedicht uh, voorgelezen wordt? Uh, stuur dan een gedicht op naar www.redactie.zfm. En wellicht dat jij volgende week aan de beurt bent. Dus jouw gedicht, voorgelezen door de zwoele stem van Albert-Jan Vos, stuur hem op naar redactie.zfmzandvoort.nl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 Blinden zijn, je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo die zacht voorbij gaan, terwijl de wereld weg lijkt, en ik naar je kijk, nou ja blijf lang voelt het zon alsof over de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 zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblinderend zijn. ja het zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Meelers, oh, zo, zo, dat zo, zo, komt door jou. Zo mooi, zo mooi. <laughs> och, och, och. Oh. Ik hou het niet droog hoor. Nou Rudy, het zit er bijna op. Het, was, het, is weer, uh, het is weer voorbij. Maar na vijf gaan jullie toch door hè? Wij gaan zometeen nog even twee uurtjes door met Entertainment Viel. Ja. ja, en daarvoor is aangeschoven uh, niemand minder dan Roy van Buren. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan wij in de komende twee uur doen? Nou, sowieso hebben wij natuurlijk ons openingspraatje. En uh, <laughs> ja. Ja, zo. ja, ja, ja, ja. En uh, dan gaan we gaan hem toch ook wel even een klein beetje hebben over die Elfstedentocht, hè. Eh, want er zijn toch artiesten geweest die uh, afgelopen tijd uh, een paar liedjes hebben uitgebracht. Ja. Voor die Elfstedentocht. Die niet doorging. Eh, en ik was bijvoorbeeld gisteren bij het Wolter Cruise uh, concert in Leiden. Ja. En, en hij zei gewoon van, ja, ik ga er gewoon vanuit dat het eventjes een, een dalletje is. Maar die Elfstedentocht komt er dit jaar nog, zegt hij zelf. Nou. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. ja zangerines die gaan trouwen. Nou, eh. Uh breaking news. Ja, breaking en uh, daar news. Hebben, we uh, hebben we het over. En uh, Popstar Henry natuurlijk met het Showbus nieuws. Uh, wat is er gebeurd in showbiz land? Daar, niet zoveel uh, vandaag qua interview, maar wel uh, hele leuke itempjes in de entertainment voor jou. Dus luisteraars, blijf luisteren, want ook entertainment voor jou. Jij moet overwerken vandaag. Als, als ja, waar. het is een, lange, een lang rietje. Nou, we hebben wat mensen gelukkig kunnen maken. Die kunnen dus de kaarten in de loop van volgende week tegemoet zien. En uh, morgen na twee ja. geef jij de laatste twee weg. En uh, ik zou zeggen, uh, Roy, Rudy, het was mijn genoegen. Nou, Albert-Jan, bedankt. En ik hoop dat we het uh, nog vaker in de toekomst mogen doen. En niks ten nadele van Rob, hoor. Nee, echt niet. <laughs> ja, ja, ja, ja. En dit wou ik nou altijd nog een keer doen. Monty Python instarten. Luisteraars, tot de volgende week. Some things in bad. They can really make you made. things just make you swear and curse. When you're on